Over een motief is nog niets gemeld, maar bekend is dat Breivik extreemrechtse sympathieën had. De politie onderzoekt nog of hij in een zijn eentje opereerde. De Noor wordt ook verdacht van de bomaanslag eerder vrijdag op een regeringsgebouw in Oslo. Daarbij kwamen zeker zeven mensen om het leven. De verdachte van de aanslagen in Noorwegen heeft kort voor zijn daden een lijvig manifest gepubliceerd op internet. Dat meldde Noorse media.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 Sinds maart voert de NAVO geregeld aanvallen uit op doelen van het regeringsleger. Daarmee worden de opstandelingen ondersteund... die vanuit het oosten van het land proberen het regime van Gaddafi omver te werpen. In Fort Lewis is de Amerikaanse oud-generaal John Shalikasvili overleden. heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Shalikasvili was midden jaren 90 onder president Clinton... bevelhebber van Amerikaanse strijdkrachten... en hij speelde een belangrijke rol tijdens de oorlog in het voormalige Joegoslavië. Shalikasvili werd in Polen geboren als zoon van Georgische ouders en emigreerde als tiener naar de Verenigde Staten. President Obama prees hem als een waarachtige soldaat en staatsman. John Shalikasvili is 75 jaar geworden. Bij een schietpartij van Rolschaatsbaan in het Amerikaanse stadje Grand Prairie zijn zeker vijf doden gevallen. Dat melden Amerikaanse media. Drie mensen raakten gewond.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 De finale is later vanochtend om 12 uur. Bij de mannen plaatsten Lennart Stekelenburg en Jury Verlinden zich ook voor de halve finales... van de 100 meter schoolslag en de 50 meter vlinderslag. Het weer bewolkt en regenachtig. Er staat vrij veel wind. Aan zee en op het IJsselmeer is de wind krachtig tot hard. In de loop van de middag wordt het in het noorden tijdelijk droger. De middagtemperatuur ligt rond de 17 graden. Morgen trekt de regen het land uit. Het wordt droger en ook neemt de wind af in kracht. Dit was het NOS Journaal.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 Dit jaar hebben er wel tien paardjes grauwe... Oh ja, grauwe gorzen gebroed. En dat was in Nederland al twintig jaar niet meer voorgekomen. En bij al dat voorjaars- en zomergeluk... hoort dit grauwe gorsengeluid. Het is een regelrechte overwinning van natuurbeheer... en een duidelijk signaal dat het redden of zelfs terugbrengen van soorten... gewoon kan als je maar wil. Het was ook te genant voor woorden. Het leefgebied van de Grauwe Gors strekt zich uit... van Marokko tot Denemarken, van Engeland tot Kazachstan. Overal in Europa kwam die voor, behalve in Nederland. Op een paar verdwaalde exemplaren na. Hier heeft de vogel door de intensivering van de landbouw... de status gekregen van ernstig bedreigd. Maar nu gloort er dus hoop. De gorsen varen wel bij het akkerrandenbeheer... Waarbij er aan de zijkant van de velden door de boeren extra rekening gehouden wordt met voedselzoekende soorten. En er in de koudste maanden speciale winterveldjes worden aangelegd. Willen is kunnen dus. Ook in Groningen. Erwin Krol sprak deze week in het journaal over oktoberweer... toen hij het over deze zondag had. Tja, wij kijken naar buiten en wat zullen we ervan zeggen? Er zijn uh, meerdere opties eigenlijk te bedenken. Ik heb hier een paar op staan, wij geven hem gelijk. Uh, ik vind het persoonlijk nog eerder novemberweer. Ach, zolang niemand praat over een Elstede-tocht, hoor je ons niet piepen. Of uh, gaat u voor de optie voor de natuur? En de tuin is het prachtig. Ach, weet u, hier in het kapitaal kijken we uit over het landgoed Schapenburg... van natuurmonumenten en wat voor weer het ook is. We voelen ons elke zondag koning te in ons paleisje voor twee uur. Blijft u ook lekker luistert en niet uw kop onder het kussen verstopt. <hijen> Wij gaan praten over Saharazon, over rugstreeppadden. Over een tuinreservaat op een boererf. We hebben een taart met 50 miljoen die heb jij in gebakken, hè Menno? We brengen een ode aan de reiger en we horen straks het geluid van een Zuid-Franse cicade. Bij de VARA heette het eerste natuurprogramma Niet voor Niets, Weer of Geen Weer. Al regent het pijpenstelen, cats and dogs of dat het giet. Wij zijn Janine Abring en Menno Bentveld. En tot tien uur op deze zondag zijn wij Vroege Vogels. MUZIEK Wij begonnen deze uitzending met het eerste deel, de Allegro... uit het Concerto voor Strijkers in Aangroot van Vivaldi. Ooit was hij de schrik van menig projectontwikkelaar. Had je een rugstreeppad pad op je bouwterrein, nou, dan kon je het voorlopig wel schudden. Dan was het procederen geblazen en ruzieën met natuurbeschermers. Sinds twee jaar pakte Amsterdamse haven het anders aan. Samen met onder andere de stichting ARK bedachten zij... Tijdelijke natuur. Zolang er niet wordt gebouwd op een terrein... wordt het geschikt gemaakt voor pioniersnatuur. Zoals dus die uh, rugstreep padden. Er moet, na een tijdje wel en moet er na een tijdje wel worden gebouwd. Dan wordt die tijdelijke natuur met een speciale ontheffing... van het ministerie van Landbouw verplaatst naar een volgend bouwterrein. Het concept werkt. Na twee jaar maken Leo Linnards van Ark en Remco Barkhuis... van de Amsterdamse haven een tussenbalans op. Samen met onze verslaggever Rob Buiter. Oh, ja, dat is ook een libellenlarven. Oké. Er gebeurt van alles in dit poeltje, mannen. Ja, ja. Er zitten wat libellenlarven en er zitten eindeloos veel kevertjes... die uh, vliegenslucht door het water heen scheuren. in dus nou, elkaar achtervolgen? Ja. Het is maar een heel klein poeltje, Remco. Die, die uh, ligt aan de voet van een uh, oeverswaluwandje. Zal er vast niet uh, toevallig hier uh, gegraven zijn? Nee, hij is hier uh, inderdaad gewoon ook voor de variatie. En hij beschermt die oeverswaluwand. Dat mensen niet er tegenaan gaan klimmen. En je ziet ook al die oeverzwaluwe, holen erin zitten. Het zit helemaal vol. Ja, het zit er nog. Uh, en uh, ja, ja, van de broedtijd, 30, 40, ja, de laatste oeverswaluwen. En we wachten op de eerste rugstreeppadden van de avond weer, hè. Ja, en deze pool zullen we ze waarschijnlijk niet vinden. Hij ligt op de noordkant en het water zal iets kouder zijn. Dus zullen we eens bij die, die grotere gaan kijken? Ja. ja, goed, dan maken we meer kans. Dus er komt er weer een groot zeeschip langs. Ja, het is een, een hele grappige setting hier, hè? Ja. Een braakliggend terrein aan de rand van de, de Amsterdamse haven. Maar als je denkt, braakliggend, dat zal wel één grote woestenij zijn. Dat valt erg mee, Remco. Nou, het is, uh, ja, je ziet nog heel veel zand. Je ziet geen gras, geen brandnetels. Heel veel klaver, honingklaver, gewone klaver. En uh, de sprinkhanen die vliegen uh, voor ons uit. Wat libellen hier vliegen. Heel veel tuinersbloem. En een langzaam ondergaande zon. Ja, het is wat dat betreft echt een uh, idyllisch plaatje hier. Naast de terminal. Dat is ook wel heel bijzonder. Tussen de oefen we door en hopelijk straks de rugstreekpadden... Uh, horen we ook de motocrossers... Uh... En die ook blijkbaar bij dit soort uh, industrieterrein ja. uh, horen. Maar Leo, je schrijft wat op het open nou, zand? Ja, ik, uh, ik zie hier allemaal gaatjes uh, om me heen in het zand. Uh, allemaal van die gaatjes die uh, in het kale zand naar beneden gaan. Uh, het is te laat op de dag uh, als je hier midden over de dag komt... Dan, dan miegelt het hier van de, uh, de zandwijdjes en de graven die dan allemaal gebruik maken van dit soort pioniergrond. En juist daarvoor is uh, ja, die pioniersituatie, dus die tijdelijke natuur, zo belangrijk. Want, uh, Lekker kale grond, beetje pionierbegroeiing, niet te veel. En ja. uh, mooie bakken in de zon, Nou, dat vinden die insecten helemaal geweldig. Dat is wel leuk uh, dat deze poel nog veel schraler is dan die uh, poel bij de Want Ja, want we komen nou eens in het, bij de grotere poel, waar we hopelijk straks uh, het concert gaan horen. Dan zie je inderdaad ook al, uh, allerlei dikkopjes kopjes zwemmen, hè? Ja. Dat is... Kan je dat zo zien, of dat van uh, rustreep of van gewone kikkers is? in ieder geval uh, paddenvisjes, zeg maar, omdat ze zo donker zijn. Ja. Uh, Kikkervisjes zijn uh, lichter. En meestal uh, bruin, licht op bruin. Uh, ja. ja, Geweldig. Ja, het is ook leuk om die natuur te zien. De, de reigerafdrukken, de meeuwen, ook de hondensporen. Dus de mensen gebruiken dit ook echt als recreatiegebied. En dat is gewoon leuk. Dat is ook de bedoeling. Ja. Dat mensen hier gewoon kunnen komen. Van de zon genieten of gaan vissen in de haven. Of gewoon hun hond uitlaten. En ondertussen ja. genieten van alle natuur die het is. Maar goed, Remco, even de, de wat cynische bril opzetten. Eh, jaren geleden maakte ik ook een reportage over rugstreeppadden. Er zaten volgens mij nagenoeg in hetzelfde gebied. Eh, het feit dat je er een bordje tijdelijke natuur in plant. Nou, ja, wa wat verandert dat nou? Maakt niks uit. Alleen als we hier geen uh, pool hadden gemaakt, had je hier geen water gehad... en dus ook geen hadden, Dan was het gewoon een biljartlaken zoals de meeste bedrijfsterreinen in Nederland erbij liggen. En dan gebeurt er heel weinig. En juist met heel weinig ma maatregelen kan je ontzettend veel meer doen voor de natuur... En die rugstreeppad die kan gewoon op deze manier meer voorplanten en, en uitspreiden. Tot het moment dat we hier een bedrijf gaan vestigen. Maar ondertussen is de kolonie gewoon groter geworden. En dat is de winst. Zonder dat projectontwikkelaars daar meteen jeuk van krijgen, jee een rugstreeppad. Nee, want wij hebben nu een ontheffing dat we nu dus al de zekerheid hebben... dat op het moment dat we hier een bedrijf willen vestigen, dan kunnen we gewoon alles opruimen. Dan vangen we gewoon in het voorjaar de rugstreepad af. Die verplaatsen we eventjes. En ja, dan kunnen we gewoon bouwen. Dat is geen enkel probleem. Je weet uh, met vergunningprocedures en alles, weet je al een half jaar van tevoren wanneer je wil gaan bouwen. Dus dat is geen enkele belemmering. En dat is de, de, de kracht van tijdelijke natuur. Je hoeft niet meer een trein kaal te houden, je hoeft niet te maaien of om te ploegen of zo. Want, Want hebt... dat, dat deden jullie als haven echt concreet? Ja, wij, wij zorgden altijd door te maaien, door de boel kaal te houden, dat er geen natuur zou komen, door het als een biljartlaken vlak te houden, dat er geen poelen zouden ontstaan. Want ja, als eenmaal die beesten erin zitten en die zo zwaar beschermd zijn, dan mag je niks meer. Of je moet overal weer nieuwe poelen gaan aanleggen. En dan ben je terrein kwijt. En, en ja, wij verdienen ons geld met treinen uitgeven aan bedrijven. En nu hebben we de zekerheid dat we hier gewoon bedrijven kunnen vestigen. En dat kan best nog wel vijf jaar duren. En tot die tijd kunnen we hier steeds meer rugstrijdpadden ontwikkelen. En die kunnen zich verspreiden naar de omgeving. Ja. En dat, dat zie je in heel Nederland. Iedereen kent wel in zijn omgeving bedrijfsterreintjes of woningbouwlocaties waar op dit moment nog niet gebouwd wordt. En die projectontwikkelaar zit het maar om vallig kaal te houden. En dat is helemaal niet nodig. Je kan het prima zo inrichten. En dan heeft iedereen er veel plezier van. Dan kan er jarenlang van genieten. En op het moment dat iemand wil gaan bouwen... Nou, dan kan hij gewoon heel voorzichtig die natuur weghalen. En dan kan hij lekker gaan bouwen. Ja, dus pure winst, Leo? Ja, pure winst. En de praktijk wijst gewoon uit dat er altijd plekken zijn... waar nog niet gebouwd wordt. Als je die terreinen bestemt tot tijdelijke natuur... en je graaft er her en der een pool, dan kunnen die padden ook heel gemakkelijk... Van die plek die dan bewouwd gaat worden naar een plek die dan weer nieuw vrijkomt. Dus in plaats van dat je van probleem naar probleem gaat, ga je van oplossing naar oplossing. En dat is veel fijner. En ondertussen heb ik uh, ook al de eerste rugstreeppadjes gezien. Want hier tussen ons in zit een mini padje. Kijk, zijn staartje is die net kwijt en er zit een heel klein streepje op zijn rug. En uh, ja, stelt nog niet. Het uh, is nog kleiner dan de pinknagel van Remco. Ja. En ik had hier ook al een, een kikkervisje die al bezig was met metafooseren. Maar daar zat ook een heel klein streepje op. Dit is bijna niet te zien, het streepje. Het terreintje een verderop in de haven. En ook een heel klein poeltje is iets verder dichtgegroeid al. En je ziet ook in het water gewoon heel veel rugstreep Ja, is, net als je in de oever kijkt, het is het helemaal, helemaal vol. hè? Ja. Dat is wel heel erg leuk dat deze gewoon zo succesvol is. Het is een heel klein poeltje. En echt weggedrukt tussen een spoorbaan en, en de bedrijfsterreinen. Eh, de, de reach de stapelmachines voor de containers, staan pal naast ons. Maar het zit gewoon helemaal vol. Ja, en dat is het leuke van dit soort terreintjes. Een klein hoekje die je over hebt, je graaft er een poeltje in. En het zit gelijk helemaal vol met zwaar beschermde soorten. Op deze avond, die blijkbaar net niet warm genoeg is voor de padden om te gaan roepen... moeten we het geluid even uit de drukkendoos erbij trekken. Ze zijn wat verlegen vandaag, denk ik. Ook uit het geluidenarchief klinkt het geweldig, natuurlijk, in zo ja, het is een ja. Ja, ja. Maar is dit dan wel het geluid van succes? Nou, ik vind het, uh, het feit dat je hier zoveel jonge rugstreepadjes ziet, dat is, uh, dat is gewoon succes. En als ik dan verder op de oever kijk, staat helemaal vol met uh, strandduizend gulden kruid in, uh, en een sierlijke vetmuur. En allemaal leuke duimplantjes. Nou, dat is gewoon, dat is gewoon feest. Ja, ik vind het voorbeeld van deze kleine poel hier ook. Dat het is een heel klein hoekje die gewoon over is. En zo'n overhoekje, door het elke twee, drie jaar even schoon te maken... krijg je iedere keer weer opnieuw die soorten. Dus zo'n tijdelijk natuurterrein gaat verloren. Maar elk groot bedrijfsterrein heeft van dit soort kansen. Van de kleine hoekjes waar je iets bijzonders kan doen voor de natuur... zonder dat je iets verlies hebt. En als je hier ziet hoeveel soorten je hebt staan ten opzichte van een grasveld... ja, dat is onvergelijkbaar gewoon. En moet jij dan nog lullen als brugman bij je collega's om... Uh te overtuigen dat natuur niet iets hoeft te zijn waar je last van hebt. Maar... Nee, met dit soort pooltjes dan ziet iedereen het succes. Iedereen ziet hier uh, de listoren staan en, en je ziet gewoon de, de, de padden rondlopen. Ja, dat is ook gewoon het kenmerken van, uh, ja, van dit soort uh, haven- en industrieterrein... is dat er heel veel kansen liggen. En uh, met een beetje moeite kun je die kansen verzilveren. En is er gewoon ontzettend veel moois te bereiken voor de natuur. De scenist Lawrence Cummings speelde Les Abéis. Onze muzieksamensteller Renal Ruiter heeft voor vandaag een thema bedacht. Zie ik hier. Bijen, vlinders, spinnen en motjes. <laughs> en uh, u hoorde Les Abéis dus van de Franse componist François Couperin. En dat, dat betekent dan ook ja, de, de bijen? Ja, de bijen. Les de bijen. Precies een jaar geleden, in de derde week van juli... hoorden we voor het eerst van een nieuw insect dat in Amsterdam was gevonden of beter gezegd, was gehoord. Een cicade die in de buurt van de hermitage in Amsterdam... zijn harde, ratelende geluid liet horen. Na onze eerste uitzending daarover hebben we wekenlang het dier gevolgd. Het werd een cicadesoop, want er kwamen steeds meer meldingen. En ook werd ontdekt dat het dier in boomkluiten... vanuit Frankrijk naar Nederland was gekomen. De grote vraag was nu. Was dit een eenmalig succes voor het dier of is het een blijvertje? Joost Huizing gaat het vragen aan onze cicademan Boudewijn OD. Ja, daar is hij weer, dat prachtige geluid van, uh, van de zomer van 2010. Ik ben zijn officiële naam kwijt. De kraaksicade, dat weet ik nog wel. Ja, Cicada Orni, dat was hem. Vorig jaar eigenlijk vrij massaal ontdekt. Ja, in heel veel plaatsen. In Amsterdam, uh, Den Bosch, herinner ik me. Ja, Den Haag, heel vaak dus. In de stad. Ik heb hem weer gevonden. Ja, ja. <laughs> heb je hem ook gehoord? Ik heb hem ook al gehoord. Ja, want dat lukte ja. me vorig jaar. Steeds niet. Hè? Ja, het was een beetje pech. Hij is ook al in Den Bos gehoord, dus het begint te komen. Dan zit ik nu uh, even een periodetje wat minder goed weer geweest. Maar ja, het, dat warme weer komt natuurlijk weer. Als het er een graad of 20 is, dan uh, doet hij zijn best. Ja, en dan maakt hij dit. Het ja, is toch wel heel karakteristieke geluid, dat, dat Zuid-Europese geluid. Jij bent er steeds mee bezig omdat je ook helemaal gek bent van het geluid van springhanen en krekels. Maar dat is dit niet, hè? Een cicade is geen springhaan of krekel. Nee, geen van beide. Het wordt inderdaad vaak verwacht. Hij maakt ook op een hele andere manier geluid door te knakken op een hele rare, snelle manier. Klinkt heel, heel vervelend, maar hij vindt het niet erg. Hij, hij vindt het helemaal niet erg. En het is heel energiezuinig. Dus het is uh, een hele efficiënte manier om waai te maken. En net als vorig jaar gaan we weer op zoek naar plekken. Heeft iemand dit geluid ergens gehoord? Ja, ja ik ben in Amsterdam alweer eventjes langs geweest... op een paar bekende plekken. Uh, bij de Hermitage? bij de Hermitage onder andere. En... Mensen die kijken mij natuurlijk daar heel vreemd aan. Ik loop al die boompjes langs en zo. Uh, maar ik heb dus heel veel, echt tientallen gaten in de grond gevonden. Gaten waar ze uit zijn gekropen. En op de bomen zitten dan uh, de cicades, huid, de huidjes waar ze uit zijn gekropen. Dat net zoals bijvoorbeeld bij een uh, Libel. Ja. Ja, dat zijn ook eens uitsluiphuidjes, noemen ze dat. Hè. En daarna gaat meneer of mevrouw cicade de boom in... en dan zie je ze niet meer. Dan, dan kan je ze alleen maar horen. Ja, dan kan je ze alleen maar horen. Uh, vaak uh, vliegen ze dan nog weer naar hogere bomen toe... omdat ze het prettig vinden om in uh, lekkere, hoge bomen te zitten. is mijn ervaring in ieder geval ja. in Amsterdam. En, uh, maar ja, goed, mensen kunnen dus bij dit soort... wat iets jongere, iepenbomen in de stad ook eens kijken of er gaatjes zijn... en ook eens kijken of er van die huidjes op de boomstam ja. zitten. Gewoon tot, tot twee meter hoogte kunnen ze op de schors zitten. En zien er prachtig uit. Ja, het zijn hele bijzondere wezens, die ondergrondse larven. En van... die, die gaatjes, kan je die ergens speciaal aan herkennen? Is die de gaatje in de grond uh, raak? Het zijn hele mooie, tenminste wat ik nu gezien heb, hele mooie ronde gaatjes. En uh, ja, je ziet ook dat uh, zo'n zo cicade larfje daar precies doorheen moet hebben gekund. Maar het is in ieder geval zeker... De kraakziekade heeft ook 2011 weer gehaald. Ja. Uh, het is een blijvertje. Nog steeds wel, ja. Ik, ik, ik vind het nog steeds heel moeilijk om te, nou ja, zeker te weten... dat dit nu niet eitjes zijn. Maar ik, ja. Dit bedoelt Sorry. zouden eitjes kunnen zijn... die gewoon nog uit Zuid-Frankrijk zijn meegekomen met de bomen? Dat, dat is wat nog steeds het meest waarschijnlijk is... omdat ik die gaatjes en die larvenhuidjes alleen maar heb gevonden... bij die bomen waar ze de vorige keer ook zaten... Hmm. En dan denk ik, is het een beetje onwaarschijnlijk dat ze precies naar diezelfde bomen zijn teruggevlogen om daar de eitjes te leggen. Dat vind ik een beetje onwaarschijnlijk. Bovendien, de eitjes van vorig jaar, die zijn pas over een paar jaar dan weer een volwassen cicade. Dus ja, op een bepaalde manier moeten we toch nog wel even geduld hebben. Slagje om de arm. En ik zou zeggen, genieten zolang ze er in ieder geval nu nog zijn. Ja, heerlijk. <tied> Wie heeft die vrolijke ratelaar deze zomer al gehoord? Op onze website kunt u de geluiden en een beschrijving vinden van Cicade orni. Zoek vooral in de omgeving van Iepen die één of een paar jaar geleden zijn geplant. En geef uw waarnemingen door via onze website of met een kaartje aan postbus 175-1200AD in Hilversum.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 Zijn democratie en rechtsstaat met elkaar in botsing gekomen? Daarover praten Ad Verbrugge en ik met vicepresident van de Raad van State, Thierry Knilling. Hoogleraar mensenrechten, Hiers Ballin. en essayist, Bas Heijnen. Vanmiddag, 5 over 12, bij Omroep Human op Nederland 1, het Filosofisch Quintet. Maak nu je vlucht, vakantie of bedrijf klimaatneutraal op fairclimatefund.nl. Het is half negen geweest, hoogtijd voor onze columnist. En vandaag is dat... Marjoleen de Vols. Alma Harsken. Alma Huisken was ooit docenten Engels koksmaat, eco-winkelier en werkzaam bij Opzij. En is nu buitenmens Peursang en eigenaar van De Proeftuin in Molenrij in Noord-Groningen. Zij ervaart daar dagelijks de kringloop van het leven. Kringloopfeest. Een mooi woord uit het oude boerenleven is speldengeld. Luttele bedragjes die de boerin naar eigen ideeën mocht besteden. Ze verdiende het vaak met verkoop van eieren en gaf het uit bij de marskramer aan spelden, borduurzij... en andere strikjes en kwikjes. Voor speldengeld, stel ik mij voor, had je een apart blikje. Zoals dat bij mij ook in de keuken staat. Nooit besteed ik het aan nuttige handwerken... veel eerder aan balen stalstrooisel en gemengd biologisch graan. Want het speldengeldblikje is eigenlijk mijn eiergeldblik. En omdat ik dol ben op allerlei kringlopen, liefst groene, is dit blik ingesteld... Wat gaat erin? Het ontvangste van eieren en een enkele jonge hen. O, oh, voldoening, als ik er inderdaad graan en strooisel uit kan fournieren... waardoor de kippen feitelijk hun eigen stal schoonhouden... en zelf voor hun maaltje zorgen. De cirkel is rond. Het blikje brengt me als symbool op een mooi uitgangspunt... dat in de biologisch-dynamische sector wordt gehuldigd. Richt je bedrijf in als een gesloten, zichzelf voedend organisme waardoor je de aanschaf van grondstoffen van buitenaf, zoals voeders, zaden en mest, sterk kunt beperken. Ik ken BD-boeren die dat ongelooflijk goed kunnen. Zij telen zelf hun voedergewassen, persen er brok van... en hebben een moestuin, een varken en een koe. Een pracht voorbeeld komt van een bevriende BD-agrariër. Hij houdt schapen en geiten en laat in de stal kippen rondlopen... die alle vliegenpoppen opeten. En zo een rijke, gratis eiwitbron al krabbelend consumeren... De kippen blaken van gezondheid en leggen puik eieren. En alle vier voeters blijven verschoond van vliegen en plagen. Subliem! Een andere kringloop draait in mijn ganzenwei. Daar staat een appelboompje dat tot kerst zijn vruchten vasthoudt en een mispel. In diezelfde wei prijken twee drinkemmers, die ik dagelijks vul met regenwater. De emmers plaats ik nabij die fruitbomen en schuif ze elke dag een halve meter door. Zo raakt het gras niet verstikt. Dat is één. En elke ochtend leeg ik ze bij de bomen. Dat is twee. En vul ze opnieuw. De ganzen drinken van het water, poetsen zich erin... en laten onderwijl op het gras hun mest vallen. Dat is drie. Door die simpele groene opschuifcirkel... worden appel en mispel gelaafd en gespijst. En omdat de bijen er dichtbij staan, ook bevrucht. Ergo, geweldig fruit. De mispels zijn voor ons, maar de appels komen de ganzen toe. Door hen zelf van voeding voorzien. Kringloopfeest. Zappo en Matthew Mazzoni speelden op respectievelijk fluit en piano... Een, een stukje van componist Joachim Andersson, de tarantella. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Is het volgende bericht nou goed nieuws of slecht nieuws? Het lijkt namelijk goed te gaan met de wespen deze zomer. Het aantal nesten ligt 20 procent hoger dan vorig jaar. Dat heeft alles te maken met het warme en droge voorjaar. Maar veel nesten betekent niet automatisch veel wespen. Zo kwamen veel werksters om bij de grote junistormen. Nog geen limonade-wespen op onze fenolijnen. Nou, dat is voor veel mensen weer goed nieuws, denk ik. Belt u vooral de fenolijnen, 035 6711 En luister naar een samenvatting van de meldingen die wel zijn ingesproken. Dag, met handvraag naar Uitnes. Ik zit in het Lauwensmeer en het is nog stil. Ik kijk naar de Marnewaard en... Ik zit hier op mijn krukje en hoor een veldlevering. Volop zingen, prachtig. De seizoenen lopen wat door elkaar geloof ik, want tien minuten later heb ik een prachtig rood weeskind. Een vlinder. Dus nee, werkelijk, het is weer helemaal mooi buiten. U spreekt met Rob Dekens in Oosterhesselen. Ik heb aan een hele grote struik met allemaal rode vruchten... de eerste drie blauwe bramen geplukt. Ze waren heerlijk. Ik ben Marja Lohman. Op zaterdagochtend vanuit onze mooie Mien-Ruistuin in Delft... zie mij een prachtige jonge bonte specht met zijn rode koppie hangen... aan de uiteinden van de takken van de Berkenboom. Een genot om naar te kijken... Goedemorgen, dit is Hedwig Dan om vijf voor elf in de Pekingtuin in Baren. Nat en regenachtig, maar zojuist sprong het springkuit tussen mijn duim en wijsvinger voor de eerste keer open. Dus het springkruid springt weer. Met Vrater Ibn uit de beeld. Door het vochtige weer grijpen de paddenstoelen hun kans. Zodat ik al vijf soorten heb kunnen waarnemen. Zoals de gewone knolvezelkop. Grote stinkzwam, zwavelkopjes, de reuzenzwam en de wedeschapjon. Het is de heer Buis uit Nijmegen. Vandaag bij het maaien van een zwaar verwaarloosd gazon in Bergendal. Er sprong keer een grote bruine kikker voor een maaimachine weg. Zo zie je nog eens wat onder het gras maaien. Met ben Lode Thompson uit Dijk. Ik zag vanmiddag in de amandelboom zwarte roodstaart. Helemaal donker. Alleen maar een rode staart. Heel bijzonder. Goedemorgen, dat is net Dessink uit Koekangen. In de tuin, in het... Hoe kan het anders? Jacob's kruiskruid. Een prachtig nachtvlindertje, Het padbeertje. Parelgrijs. Een heel flauw geel randje om, het, uh, om de vleugels heen. Voor de eerste keer in de tuin gezien. De, ook de eerste boeien van het geel hartje. Ik vond de eerste distel hoor. Ik vond ook op de rozenbottels van de Rosa rugosa, de rimpelroos, weer het eerste boorvliegje. Kleine vliegjes met prachtige getekende vleugeltjes. Erg leuk. Leo de Graaf in Haarlem. Tot onze grote verbazing landen week zondag circa 20 mussen in onze stadstuin. Nou, die hadden we echt vele, vele jaren nooit meer gezien in de tuin. En elke dag komen ze nu weer terug, dus de mussen zijn weer terug. Hartstikke leuk. Dat was de Venolijn met een heleboel van onze vaste bellers. En wij kunnen u melden dat net als iedere week onze vaste Merel en zijn vrouwtje hier voor het kapitaal in het gas zitten te pikken. Merel, echt een territoriumbeest, weet ik sinds wij vorig jaar het Mereldagboek uitzonden. Maar vandaag mag ook een vink hier in zijn uh, een paar vierkante meters mee pikken. Blijft u bellen met de Venolijn 035 6711 338. Onze CD-speler sloeg uh, even over. Uh, het muziekje wat u in ieder geval hiervoor hoorde was Moths and, Moths and Butterflies. Helemaal uh, passend in ons uh, thema: motjes en uh, spinnen van vanochtend. Het was de uh, New Zealand Symphony Orchestra die het speelde en het werk was van de Engelse componist Sir Edward Elger. Eh, los van overslaande cd-spelers heb ik nog een huishoudelijke mededeling. Eh, in onze nieuwsbrief werd een reportage aangekondigd. De reportage Groen als gras, green, blue. Maar die is even doorgeschoven naar volgende week. Die houdt u van ons te goed. Goed, dit jaar is het 100 jaar geleden... dat voor het eerst een Nederlandse vogel werd geringd. Het was een spreeuw in de buurt van Nijkerk. Ja, dat was de eerste, de primeur. We zijn een eeuw en een vreselijke hoop techniek verder. Kreeg die eerste vogel nog een simpel metalen ringetje met een nummer om zijn pootje. Vandaag de dag worden vogels uitgerust met techniek... die in een modern vliegtuig niet zou misstaan. En het mooie is, die state-of-the-art techniek in het vogeltrekonderzoek... die komt uit Nederland... Willem Bouten van de Universiteit van Amsterdam zit hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, U heeft ook van die apparaatjes meegenomen. Hè? Mag ik hem, kan ik het gewoon vastpakken of is het Jazeker. allemaal heel... Uh, u heeft er twee meegenomen. Nou, ik moet wel wat kunnen hebben. Twee apparaatjes. Eentje zo groot, ongeveer nou, de grootte van een lucifer doosje... en een toch nou, zeker een aanzienlijke computermuis... En het, ziet er, ja, het lijkt eigenlijk een beetje op een soort mini-solar-challenge-autootje. Mini daar, daar heeft het wel wat, uh, wat van weg. Hoe zien die er dan uit? Die, <laughs> uh, uh, kijk op onze website. We, <laughs> ma we maken er een foto uh, van. Ja. Wat zijn dit voor apparaatjes? Um, dat dat is een, een GPS'je uh -huh. om te volgen wat een, uh, waar een vogel uh, naartoe gaat. Uh -huh. En uh, wat hij allemaal doet. En kunt u eerst eens omschrijven wat we nou allemaal aan de buitenkant zien? Het ja. glimt verschrikkelijk, maar wat... Ja, als je, als je gewoon het gewoon zo voor je hebt, dan zie je... Wat het eerst opvalt, dat zijn de zonnepanelen. Ja. Um, een GPS-je dat uh, gebruikt energie. En je moet zorgen dat hij dat voldoende energie heeft om te kunnen meten. Maar verder uh, zit er dus ook een acculader en een accu zit erin. Uh, er zit een computer in met een, uh, met een geheugen om alle gegevens op te slaan. Er zit een GPS-ontvanger in die de satellieten opspoort... en berekent uh, waar waar welke positie die heeft... Uh, er zit een uh, ja, dat heet een accelerometer, een soort, soort bewegingssensor zit erin om het, om het gedrag mm -hmm. te bestuderen. En uh, er zit een, uh, je, als je, wat je ook nog ziet, is een kleine antenne van 2,5 centimeter ongeveer. Ja. En dat is een radio de antenne van een radio ontvangst en zendstation. Dus die uh, gebruikt die. Hij ontvangt uh, een nieuw meetprogramma, waar, zodat hij op een andere manier kan gaan meten. En hij zendt alle gegevens die hij uh, heeft opgenomen... en die zendt hij uh, naar een grondstation. En als je hem omdraait, uh, ondersteboven, dan zien wij drie oogjes. Ja. Drie haakjes, dingetjes. Wat, ja, dat, wat is een, uh, dat zijn oogjes waarmee je een tuigje vast... maar hij komt als een soort uh, rugzakje... komt hij achter tussen de vleugels op de rug van de vogel te zitten. Echt, en als, we, echt als een rugzakje? Ja. Ik vind het best een groot rugzakje. Uh, dat hangt er vanaf. Je, je moet dat in verhouding zien. Dus... Uh, Um, als ik een rugzak op heb, dan uh, denk ik van een rugzak van, uh, van 30 kilo: dat zou ik niet trekken zelf. Nee. Um, maar zwaar? een rugzakje van een paar kilo, dat, dat maakt mij niet zoveel uit. En dat is ook met deze. Dus uh, in principe is het zo dat uh, vogels tot een nou, 4-5% van hun eigen gewicht een rugzakje op kunnen hebben zonder dat ze daar erg veel last van hebben. Denk u, als u gaat wandelen, nou, 30, 30 kilo misschien niet. Maar uh, nou laten we denken aan de, uh, aan de, Elfste, of aan de vier, vierdaagse wandelaars. Die hebben ook soms rugzakken, die soldaten zeggen. Maar s'avonds gaat die zak af. Ja. En dan ben je hem kwijt. Ja. En dan denk je, hé, de Maar die vogel, die, uh, die houdt, hoe lang houdt hij dit uh, rugzakje om? Um, voor de rest van zijn leven, als we hem niet terugvangen. En eventueel kan je hem ook terugvangen om het er weer af te halen. Tenminste, als een vogel zich weer opnieuw laat vangen. Ja, dat dus dat, dat kan zijn. jaren zijn. En hoe weet je nou dat die vogel dat niet uh, heel vervelend vindt? Uh, dat weet je niet. Uh, je kan natuurlijk wel kijken hoe hij erop reageert. En het eerste half uur dan zie je wel dat hij uh, zijn veren zit goed te doen... nadat hij zijn rugzakje heeft omgekregen. Uh, je ziet denk ik ook wel de eerste 1 à 2 uur dat hij wat afwijkend gedrag heeft. Maar dan lijkt het erop dat hij er aan gewend is. En we hebben wel vogels na twee jaar teruggevangen... En ja, daar zie je eigenlijk ook helemaal niks aan. Je de veren onder het rugzakje, die zijn normaal. De huid is niet, niet zichtbaar aangetast. Ze hadden geen klachten. Heeft? Ze hoeven geen formuleertje in te vullen van wat ze ervan nou, vinden. Nou, een formuleertje hebben ze nooit ingevuld En klachten heb ik ook nooit van gehoord. Nee, nee. Even voor alle duidelijkheid. Hè? Want uh, voordat mensen denken van, ja, wat is nou het nieuwe hieraan? Het zijn geen zendertjes, hè. Je kunt niet voortdurend zo tuk, tuk, tuk, tuk volgen wat die vogel doet. Het is een soort opslagunitje. Ja, ja, het wordt uh, op een soort stick uh, intern wordt het opgeslagen... Mm -hmm. En de gegevens die krijg je pas op het moment dat hij in de buurt van een antenne is en als hij gegevens doorzendt. Eerst even dat eerste. Er wordt iets opgeslagen. Wat, ja. wat precies en hoe? Wat, wat hij opslaat, dat is uh, zijn positie. Uh, dus waar hij zich uh, op de aardbol uh, bevindt. Ook de hoogte wordt opgeslagen. Uh, zijn snelheid, zijn richting die hij vliegt. Dus dat zijn allemaal gegevens die je uit een GPS kan halen. Uh, verder zit er ook een sensor in voor temperatuur en voor uh, de luchtdruk. Maar verder ook die bewegingssensor. En die meet 20 keer per seconde uh, die, uh, de, de ja, oriëntatie van, uh, van dit apparaatje. Of hij op zijn kant is of naar voren. Of naar, dus een positie in een in driedimensionale ruimte. En hij meet uh, plotselinge veranderingen van beweging. Versnelling. En... en daaruit halen we eigenlijk het gedrag. Dus als een vogel bijvoorbeeld zit te pikken in het wat... dan zie je, als je dan twintig keer per seconde meet... dan zie je dus uh, heel vaak zie je dezelfde type beweging. En dan kan je daaruit afleiden dat hij zit te pikken in het maar wat. Maar wat zie je dan bijvoorbeeld? Um, ja, dat is heel moeilijk. Aan dat dingetje, hij heeft die rugzak om en ja. hij tript en hij pikt. Wat ja, zie maar dan als, als hij zo pikt, ja, dan kan ik de, de, de luisteraars niet laten zien. Nee, nee. Maar dan uh, vertaalt zich dat in een signaaltje wat we dus meten. Ja, ik... Een soort grafiekje wat op neer neergaat ja. of oh, ja. zo? Ik, als ik het moet uitleggen, doe ik het wel zo. Als je je voorstelt dat je een lode bal in een, in een uh, hokje hebt zitten... en die lode bal die zit met uh, elastiekjes aan de, aan de wanden van het hokje vast. Als je dan het, het doosje stilhoudt... dan zal die lode bal een beetje naar beneden zakken door de zwaartekracht. En als je nou die elastiekjes zou kunnen meten dan kan je eigenlijk uit de kracht op de elastiekjes... Kan je de positie van het doosje uh, bepalen. Want als je het doosje op zijn kant zou houden... dan zouden die aan andere elastiekjes gaan trekken. En als ik hem plotseling op en neer zou bewegen... net zoals wat een vogel doet terwijl hij met zijn vleugel slaat... dan zou die bal in dat kamertje zou ook op en neer gaan bewegen aan die elastiekjes. En al die elastiekjes, als het ware, die meten we dan. En daaruit haal je dus, kan je afleiden wat hij doet. En zo kunnen we dus zien of een vogel zweeft of dat hij klapwiekt... Of dat hij zit, ik noemde net het pikken op het wat. Of dat hij op de golven drijft, op zee. Uh, of dat je zit te broeden op zijn eieren. Dat kan ja. je allemaal gewoon zien. Dat kunt u allemaal aflezen, maar pas als die vogel met dat rugzakje om... in de buurt is van zo'n antenne, begrijp ja, ik. Ja, en waar staan die antennes dan? Uh, de antennes die zetten we op de plek waar we de vogels hebben gevangen. Want daar komen ze meestal ook weer terug. Dat kan zoals, een kolonie zijn. Zoals, zoals waar bijvoorbeeld? Um, nou, we hebben ze over heel Europa verspreid. Van de Shetland-eilanden tot Spanje tot uh, Israël. Oman hebben we ook. Uh, ah. um, maar welke, ook heel veel in Nederland. En welke vogels vliegen er al, nou rond met zo'n rugzakje? Um, ik denk niet dat ik ze allemaal meer zomaar uit mijn geheugen kan zeggen. Maar de noem kleinste is de kraplevier en de uh, extra. En de grootste is de valegier. En we doen veel met de kleine mantelmeeuw. Uh, um, wespendieven, uh, gouden kiekendief. En die falegier was uh, niet zo dol op het antennetje, hè, vertelde u eerder? Ja, nee, inderdaad. Want wat, wat, wat was het ja, probleem daarmee? Ik vertelde daar net mee? dat die antenne uitstak. En um, de falegier had ongeveer een half uur nodig bij de eerste... om die antenne te slopen. <laughs> Trouwens ook de rest van de GPS. Maar dan zat het ding op zijn rug en dan draaide hij zijn kop... en dan ja. met die grote haaksnavel ja, ja, ja, ja. sloopte hij die, die antenne ja, ik heb het niet gezien. Um, want uh, hij was weg, maar uh, hij is gevonden... Uh, de GPS, en uh, teruggestuurd. En, uh, nou ja, dat was duidelijk. En aan de gegevens konden we zien hoe lang hij geleefd had. En dat was niet meer dan een half uur. Maar daar hebben we natuurlijk van geleerd. Uh, want vroeger, dat was nog zo'n kleintje. En nu zijn ze veel groter, zit Er zitten veel meer uh, kunsthars omheen... om hem sterker te maken. En de antenne voor de Valegier, die hebben we er ook afgehaald. Uh, ja. Die hebben we nou intern, zodat hij er niet meer... De kan heeft nu een mooiere rugzak ja. gekregen. De resultaten, wat levert het op? Ja, um, waar zal ik beginnen? We, we doen zelf heel veel um, aan uh, vogeltrek. Uh, kijken hoe een vogel reageert op, de, op het weer, atmosferische omstandigheden. En bijvoorbeeld uh, kijken we uh, hoe een vogel gebruik maakt van thermiek. Om hoogte. Dus bijvoorbeeld de Wespedief doen we veel onderzoek aan. Uh, hoe die van de thermiek gebruik maakt om hoogte te winnen. Ze gaan wel naar 4000 meter boven de Sahara. Ja. En um, dan zie je dus echt als je heel frequent meet... we kunnen tot elke drie seconden kunnen we meten... En dan zie je echt in thermiekbel hoe die naar boven draait, als het ware. En dan heeft hij een flinke hoogte uh, bereikt. En dan zweeft hij gewoon recht op zijn doel af, uh, het zuiden. Ja. En dan uh, zie je een rechte lijn. En dan even later dan gaat weer, vindt hij weer een thermiekbel. En dan zie je weer cirkeltjes naar boven. Wat grappig. U heeft ook wat resultaten meegenomen hier. Een printje van uh, ja, Google Earth, als ik het zo uh, ja. mag noemen. Ja, alle gegevens die, uh, die we krijgen... Die... En je ziet allemaal stipjes en streepjes en lijnen over die kaart heen. Maar wat, wat zien we dan precies... Ja, je ziet uh, wat je nu voor je hebt, dat zijn uh, kaarten met uh, voor elke meting een bolletje. En dan uh, zie je dus uh, de wespedieven die in, uh, de, op de Velo weer vertrekken en naar Liberia of Nigeria uh, trekken. En dan, uh, ja, je elk ziet alle bolletjes zo naar beneden ja. gaan. Ja, ja dat is dus de route die ze zuiden. hebben gevolgd. Heel precies een route. Dat is verschrikkelijk leuk en interessant en die kaarten zijn mooi. En wat, he, wat hebben we dan nou aan? Um, nou, als je, als je weet uh, hoe... Kijk, de wespendief, uh, we doen hier allerlei beschermingsmaatregelen. Um, maar dat is maar een klein deel van zijn leven, de, de broedtijd. En uh, de rest uh, ja, is hij gewoon weg en weten we eigenlijk niet wat ermee gebeurt. En uh, op deze manier zie je uh, hoe die eigenlijk afhankelijk is van het weer. Um, trouwens niet alleen het weer, ook uh, stofstormen heeft hij, uh, heeft hij last van. Want dan uh, regenbuien, dan moet hij daar omheen. We zien dat hij uh, eigenlijk altijd wel verder wil als hij kan uh, zweven. Als hij moet klapwieken, dan scheidt hij de gauw mee op. Ja. Maar dat is voor ons allemaal heel interessant om te weten. En dat is ook iets waard. Maar ja. kunnen we hem daardoor beter beschermen? Uh, uh, wat levert het voor nou, de vogel op? Ja. Voor, de, ja, voor de vogel levert het niet direct iets op. Maar we begrijpen wel beter um, hoe bijvoorbeeld als straks met klimaatverandering... als het weer uh, gaat veranderen, of hij uh, in staat zal zijn om bij die verandering toch weer op tijd terug te zijn... om op tijd zijn nest te kunnen uh, bouwen, om op, op tijd zijn eieren te kunnen leggen... om op tijd zijn jongen groot te brengen, om weer op tijd weg te gaan. Want hij moet wel weer richting uh, Afrika uh, voordat de thermiek is verdwenen. Dus uh, op een dag als vandaag heeft hij uh, weinig te doen. Ja. Ja. Nou hadden we het ringen, nu hebben we de rugzakjes met zonnepaneeltjes. Waar houdt het op? Um... Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, want het gaat altijd door. En um, de techniek die hierin zit, um, die is eigenlijk afkomstig van alle ontwikkelingen die te maken hebben met de mobiele telefoon. Um, als er geen mobiele telefoon was geweest, dan hadden we waarschijnlijk nu ook niet dit, uh, dit apparaatje hier gehad. Ja. Ja. En dit uh, levert u meer op dan tientallen vogels ringen? Um, want het is heel secuur en heel... Ja, het, uh, ja we hebben tot nu toe heel erg veel vogels teruggevonden. En als je vogels ringt, is maar de vraag of je, ze ooit, of je daar ooit gegevens van krijgt. Ja. Uh, en als je uh, de vogel, Je hoeft ze dus niet eens terug te vinden... want als ze in de buurt van de antenne komen, dan krijg je al je gegevens. Je hoeft ze dus niet terug te vangen. Maar we hebben er uh, verschrikkelijk. We hebben op dit moment uh, ongeveer, uh, moet ik het even goed zeggen... 3 miljoen meetpunten. 3 ja, miljoen meetpunten. Terwijl we pas twee jaar aan het meten zijn. Ja. Nou, dat klinkt heel erg veelbelovend. Ik vind het een waanzinnig interessant onderzoek. Maar we moeten helaas gaan afsluiten. Willem Bouten van de Universiteit van Amsterdam. Heel erg bedankt voor de uitleg. En ja, veel plezier met het onderzoek. Graag gedaan. Attentie! Attentie! Onvoltooid verleden tijd op de radio. De zondagse zomerseries van OVT.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 Dit is Radio 1.